Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zijn zware tijden voor veel festivals. Door corona is de spaarpot van organisatoren bijna helemaal leeg... en dat terwijl alles duurder is geworden door de inflatie. Ook is er een tekort aan materialen en helpen de stikstofregels niet mee... om vergunningen te fixen, zegt de vereniging van festivals. Iemand die een festival wil organiseren, ziet dus heel veel moeilijkheden. Zeker als... Er geen kaartverkoop is, want je kan voorstellen dat subsidies die niet meestijgen, uiteindelijk kunnen betekenen dat er te weinig inkomsten zijn. Ze hopen dus dat de subsidies voor festivals wat omhoog kunnen. In Gouda is een vrachtschip tegen een spoorbrug gevaren. Door de schade rijden er de komende uren minder treinen tussen Alfa aan de Rijn en Gouda. Ook hoge schepen kunnen er niet door omdat de brug niet meer open gaat. De brug is vaker een obstakel geweest. In 2018 knalde er ook al een containerschip tegenaan. Olympische medaillewinnaars worden niet meer gehuldigd in het Holland Heineken House. Dat staat in het FD. Afgelopen twee edities was die Nederlandse feestent er al niet bij door corona. En dat blijft dus zo. Sportkoepel NOC NSF gaat het zelf regelen. Het kan zijn dat Heineken wel het bier blijft leveren, maar de tent krijgt dus niet meer hun naam. En in Japan niezen ze heel wat af. Ruim 40% van de bewoners heeft last van hooikoorts. En dat aantal lijkt alleen maar erger te worden. Komt er dat het land vol staat met bomen die stuifmeel produceren... waar hooikoortspatiënten allergisch voor zijn. Legt correspondent Anoma van de Veren uit. Die bomen die kwamen vroeger minder voor. Maar die zijn na de Tweede Wereldoorlog behoorlijk door het hele land heen geplant. Puur voor het hout. En dat was voor de bouwsector. Maar ja, er is nu bijna geen vraag meer voor dit hout. Dus... Die bomen die groeien ongecontroleerd door. Bedrijven hebben daardoor te maken met veel zieke werknemers... en doen er dus alles aan om iedereen op de been te houden. Bijvoorbeeld ook transportbedrijven in Japan... die, die gratis oogdruppels of anti-allergiepillen meegeven aan, aan hun bestuurders. En die zeggen zelf dan nou, dat voorkomt ongelukken op de weg. De Japanse overheid heeft inmiddels aangekondigd de bomen te willen kappen.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 Zal ik dus niet, het niet, hè? Zal ik eens dus niet, Het is weer vrijdag en niet zomaar vrijdag. Het is namelijk Goede Vrijdag. Uh, we zitten vlak voor de kerst dus. We zitten inderdaad vlak voor de kerst. En ook de zomervakantie natuurlijk. Ja. En het valt altijd op samen, die Kerst en die zomervakantie de laatste. En wat ja, brand... dat, inderdaad. En wat, ik, wat mij ook opvalt is dat een Kerst valt altijd op een feestdag. Ik snap er niks van. Vroeger in de jaren 60 was dat niet, hè? Ja. Maar de, toen, de, was, toen de, was alles veranderd. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij kom jij zo al vandaan? Ik had er, al, ik had er al gemist. Die ding we zitten ja, nou er ja, al. Ik, ja, ik, al. Mag ja, ik mag niet toch. wel. Ja, ze ze wel. Zat, wel. zat, ze zat net onder het bureau. hè. Heb jij niet in de gaten? Ze zat het gewoon onder het bureau. Ja, ik kan dat niet zien. Ik heb al wat schermen voor mijn neus staan en ja, ja. Hey, welkom. Ja. Goedemorgen. En Jij gaat ons invullen wat het, uh, alle... Nou, een paar dingetjes zijn dinget wel te vertellen. Paar, ja. paar dingetjes? Paar dingetjes. Ga jij er zoeken en zo? <laughs> nee, dat doe ik niet aan. Oh. Nee. nee, maar pluspunt, hè? Ja, pluspunt, ja. Nou, ja. dat is op zich al een pluspunt, toch? Uh, dat, uh, dat, ja, je, je kent die zonde eigenlijk. Eigenlijk niet. Eigenlijk. En we kunnen ook niet zonder muziek, Wim. We hebben het allebei nodig, heel hard.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 Baby Bring it to me Because I need Your love so bad Ja, nou ja, we zitten hier dus met z'n allen. Zitten wij dus nu, uh, zitten wij dus nu uh, uh, Charles te helpen met, uh, met YouTube. En, uh. Ja, joh. Hey, Wim, heb jij, uh, en dat geldt voor Gerry ook trouwens, hebben jullie naar de Passion gekeken? Ja, ik heb gekeken. Nee nee, ja. nee, nee, nee, heb ik niet naar gekeken? Echt heel mooi. Nee, dat... Je zag er wel gepassioneerd uit dat ik hier Ja, ik. maar dat heeft, dat heeft puur gewoon te maken met de look die ik heb. Hè? Ah. De koekloek. Gerry, wat vond je ervan? Ja, ik vond het prachtig. Ja. Ja, echt. Ja. Ik had al wel het idee dat het een oud verhaal was, maar ik kan me vergissen. Ja, maar dat oude verhaal wordt elke keer toch weer opnieuw verteld, ja. toch weer anders. Ja. Maar het is, ja. het is, ja, het is wat Gerry net al aangaf. Buiten de uitzending. Hebben de mensen niet kunnen horen. Hebben die kunnen horen, dan, Kunnen ze nu wel horen. Als je, ja. goed, als je goed luistert. Ja. Gerrie, wat vonden wij ervan? Het was meer de, de, de achterliggende, achterliggende betekenis. Het, ja, het uh, wat, wat ons heeft ja, geëmotieerd. Ontroerd, ontroerd. Hè. Ja, ja. ja, en het zullen een hoop mensen... Ja, je kijkt naar zo ongelooflijk weer. Maar dat is echt waar. Men kunnen... vraagt wel eens aan mij. Men Nou Willem, wat vind jij nou van de passion? En dan zeg ik altijd. Ik heb het boek gelezen, maar ik vond de film beter. Ja, ah. nou, dat is een beetje een cliché wat je nou... Uh... Hey, Monty Python, hè? Oh ja. Ja, ja. Life of Brian bedoel je? snapt het. Ja, ja. Ik zeg dat niet zomaar. Je denkt dat ik zomaar wat zeg? Ik nou, zeg dat nou, niet zomaar nou, nee, wat. Zomaar, zomaar, maar. even zomaar. Ja, er komen die drie koningen die komen in een, uh, in een stal. Ja. En er staat even van die koningen die stoot zijn hoofd. Ja. En dan zegt hij, Jezus. <laughs> en, en dan zegt Jozef, nou dat is een leuke naam. voor onze zoon. Het is nog steeds actueel. Ja, weet je, ja. ik neem jullie gewoon eventjes mee naar Rotterdam. Om wat, <laughs> doe, uh, maar, doe maar, doe maar. Doe maar. Sitting on a highway in a broken van Thinking of you again Guess I have to hitchhike to the station With every step I see your face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 Ja, ja, ja. ja. oude oh, Maasweg, kwart voor drie. Luister naar nou, The Boys are Back in Town. En Gerry is er ook trouwens, ja? Ja. Dus we moeten dan een keer die naam veranderen. Is jij, nou denk ik. Een, is jij nou een kattenfluisteraar geworden of een duivenfluisteraar? Een, of een een weet, ik weet het niet. Een kartesfluisteraar. Heb, oh. Heb ik een tijd gedaan, hè? Bij, uh, bij Intratime intratuin was ik kartesfluisteraar. Maar <laughs> iedere keer mijn hele bek kapot, jongen. Dus. ja. <laughs> dus ja, nou ja, goed. Doe maar. Oké, okay. um, ja. Nou, uh, wat, wat, wat heb jij klaarstaan, vrolijke vriend? Kleine kabouter. Ja, Dat ja, uh, ja. is een meneer gisteren overleden. Ja. Een Indische meneer. Een Indische, een Indische meneer. meneer. Ja. Vertel er eens wat meer over. Nou ja, dat is, moet ik in gebreken blijven. Uh, volgens mij weten jullie daar allebei veel meer over. Want... Ja, ik weet er heel veel van. Ja, Rudy van Dam is overleden. Ja. En wat, Rudy van Dalm, wat, wat zong die bijvoorbeeld? Weet jij, Charles? Nou, Charles weet het wel. dat wel. Ik had het maar jongens zijn en we weten. Nee nee, nee, nee, dat, nee, nee, dat hebben ze nooit, nooit gezegd. Ook niet het dorp. Maar? Nee. Het is een slaapliedje. Het is, ja. Nina Bobo. Ja, is het ja, dat nog? Ja, oh. ja, ja, ja. En die, ja. Andere, die andere ook? Nee, was er nog eentje? Ja. Waarom huil je? Noormaanisch, nee. Ja, nee. Het was waarschijnlijk nee, Ja, maar. waarschijnlijk wel. Ja. Ja. <laughs> maar ja, hij is inderdaad, hij is inderdaad, gisteren is hij ons ontvallen, hij is overleend. en ja. Uh, ja, het is hij gevallen? Een icoon. Ja, daarna is hij overleend. En uh, het was wel echt een icoon in de, in de Indische muziek. Ja. Dat, uh, hij nee. zal echt gemist worden, denk ik. Een kloon, ja. een, een clown in de Indische muziek. Ja, een kloon, een Indische ook o, clown, een Indische clown. Ja, ja. Ah. Ja, maar geen grapjes over Rudy, hè? Nee, nee maar dat nou, mag niet, hoor. Maar nou heb je me wel uh, heel erg nieuwsgierig gemaakt, natuurlijk. Nou wil ik weten wie het is, ook. Oh. We gaan gewoon, weet wat, we draaien gewoon, puur uit respect draaien we twee nummers van hem. Kijk. Achter dat, dat vind ik leuk. Ja? Dat vind ik leuk. Dank u, dank u, dank u, dank u. Nou, meneer uh, Duif, drukt u de knop maar in dan? Ja, dat was, uh, Ja, ik ben vandaag, ben ik DJ-lijfster, ik, ik mag de knop indrukken. Nou, succes. Ik ga nu naar de knoppen. Gooi prachtig? Ja, okay. ja, heel mooi. Dat ja. echt ja. heel mooi. Ik, denk, ja. ik ga er even niet doorheen. Ik, ik, ik, ik denk, ik zeg eventjes niks, denk ik. Dacht ik nog. Ja, nee. Nou, ik heb ook niks gezegd. Nee. Terwijl hij zong, hè, heb ik niks gezegd. Ja. Wat hoor ja. ik nou allemaal? Ja, ik, ik ga het je vertellen. Het zegt allemaal niks. De tijd ook niet, trouwens. Toch nog waar, wat vroeger tegen later zei. Toen het ging over jou en mij. Er stonden wij in het hart van de zomer. Jongens, ja. jongens dat, dat, dat gaat allemaal weer naar nou, mooi, mooie mooie dat het alleen kan. Zo, nou. Ja. ja. ik was eigenlijk bezig met... Uh... Ja, waar was je mee bezig? How do you do <tus> what you do to me? Ja, wat je doet, to me. Nou, ik zit eigenlijk uh, te wachten, uh, want er zouden nog gebeld worden vanuit uh, Vlaardingen. Ja. Want er zitten er nu twee, uh, die zitten dus nu naar die potjes van jullie te kijken. Ik niet, want ik verstop me echt die luisteren. Maar als je naar de camera kijkt en even zwaait naar Vlaardingen... O ja, dan doen we. Vlaardingen! Ja. En vind ik een beetje. Nou ben ik, hun zijn naar Stef Bos geweest. Hun zijn naar Stef Bos En ik ben met Stef ook naar het bos geweest. En hoe was het daar? Nou, luister. Lied, tweet, tweet, tweet, De vogels die zingen hun lied. Het zal niet En the Sven omak, and de, de need kan die dan met de je die in de boom Twee Want to is so en niet van dat, de mooiste zingen, mooi vrolijk lied. sweet, want het leven is fijn. Wees goed voor mensen die raad de groot en klein. Dan zou je zelf een voelen mooi je leven kan zijn. Vind nog liefde, breng vreugde en dan voel je je blij. Ja, het gefluit in de bomen. De vogels zingen een mooi lied. En ook al weet ik niet wat ze willen zeggen aan mij, de wereld die gaat, die, lied, die. Het zijn de Wat een geweldig leuk nummer, zeg leuk. Ja, Ja, Sven die, uh, was een jaar of 11, uh, 12, geloof ik. Nou, wij gaan dit oh, nummer in de jong? revival gooien. Gaan we ja, even, zeg. leuk. Ja. Uh, en, uh, ik zit gewoon tegen te een, een cd-speler aan te lullen hier, geloof ik. O, ooit, ooit, nee, luister. Da, dat mag helemaal niet. Hey, luister nou, Wim. Ik, ik, ik ja, nee, ben het vertellen, jongen. Ja. Je het vertellen, Je had een producer, die heette Jeroen Nap. Wie? Jeroen Nap is ook een producer geweest later van een hele hoop... Uh, ja, uh, uh, van die rappers allemaal, weet je wel. Hij zit echt in het moderne rap uh, repertoire. <coughs> en die heeft uh, destijds... toen het allemaal net allemaal begon met die rappers... voor Sven dit nummer gemaakt. En er zit ook een rapgedeelte in wat je net hebt... Ja, dat ja, he, ja, ja, het ik, ja. Maar dit ja. nummer, serieus, dit gaan wij in de revival gooien. <laughs> oh echt <Hey, I'm> serieus. <laughs> ja. Ja. Ik, ik al hoop al niet dat wij de rechter hoeven te betalen hierover. Nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, het klinkt krom... Maar? maar je hoeft geen rechten te betalen. Nee. Als het krom is, hoef je geen rechten te betalen. Nee, betaalen. vaak betalen. Nou, oh, dat vind ik wel heel krom. Mag ik dat zeggen? Ja. Hey, we gaan ja. straks uh, naar het volgende muziek. Gaan we even praten met Gerry, Want die, die heeft alles over het pluspunt. Nee, ja, nee, Gerry komt erna pas. Want ik zit er wachten op die belletjes. En die ja, weet waarschijnlijk ook... het telefoonnummer niet. Gerry, weet jij het telefoonnummer ja, van de studio? Ja, ik het nummer. Even wachten, ja. Gek, gek is ik ga het even zeggen. Uh, 023. 023. Luisteraars. 5, 7... Oh, oh, oh, is hij, hij gaat al. Hij oh. gaat al. <lacht> nou, dat is sneller nou. dan het geluid, hè? Zie je hem. Oh, goedemorgen. Ja, Wim uh, is nu wel natuurlijk... Nou, dat is het weer gelukt. Ja, kijk. <lacht> ik, ga, ik ga even kijken of ik je onder de knok krijg. Kijk, Wim gaat, Wim gaat ja, ze nu doorverbinden. Dat is een verrassing, hè? Mensen uit Vlaardingen die bellen helemaal uh, om verslag te doen van Stef Bos. Stef Bos helemaal overstuurd natuurlijk. Dat die, uh, <laughs> dat die wordt besproken op de radio in Zandvoort. Als het goed is, als het goed is, als het goed is, als goed is. Ik weet, ik weet het niet. Ja, uh, het als het gaat. goed is, hallo, hallo Vlaardingen. May I have your vote, please? Hallo. Ja. Kijk, daar zijn ze hoor. Gelukt. Petra en Annemieke. Petra en Annemieke. Ik dacht Annemieke, Petra. Ja, Annemie, dat kan meenken. ook. Dat, ja. kan ook ja. Ja, dat kan ook, hè, ja. Maar, uh, ja. Goed, ja. Hoe, hoe ja. Was, ja. Hoe was het opgereden? Dat willen wij weten. Ja. Nou, dat was heel, Nee, dat was niet leuk. Goed, nou, dan gaan we okay. naar de volgende <laughs> luisteraar toe. <laughs> ja, nou, maar het was vertel was eens over dat concert. Geweldig. Het was echt geweldig. En uh, Charles komt van de week uh, uh, Wit-Zand niet vinden. Maar wij hebben het gisteravond gehoord. Ja, nou, dat, dat, uiteindelijk kwam we ook In keer. het echt, hè? In het echt, ja. ja. Ik heb uiteindelijk wel een hoop wit zand gevonden. Maar, dat, maar daar moest ik voor dus, naar. Daar was hij niet bij. En ik zeg tegen hem, bel nog gewoon even je maatje Willem. <laughs> ja. Want hoor eens, hoor eens even. Wit zand hè. Ja, mooi. Ja. mooi. Ja. Maar vertel eens, hoe was het? Ja, dat hebben ze net al gezegd. Ja, maar geweldig. ik hoorde het niet, want jij zet oh. er nog met je peperkoeken hart. Ja. <laughs> ja. Dat was echt een geweldige avond. Echt, ja. Om nooit te vergeten. Maar wie hoor ik nu? Petra of Annemiek? Dit is, dit Pe is Petra. Petra. Oh ja, oké. Okay. Zet ik er even een ja. peetje voor. Hey, Petra, hadden jullie, hadden jullie zitplaatsen? Of moesten jullie gewoon in het veld staan? Op stuk, het bos, hè? En dan helemaal vooraan proberen ja. te komen. Wij moesten in het bos staan, ja. In het bos? Nee, nee, het stefbos? Nee, we hadden ja. <laughs> ja, de zitplaatsen. Ja, uh, zitplaatsen? We hadden zitplaatsen, ja. Maar wel op een, leuke, op een leuke plek? Een beetje dicht bij het podium en zo? Ja, we heel hard op reeks 12. Ja, en, uh, oh, dat is wel dichtbij. In het midden, ja. Nee, ja. hey, twaalf in een bos. Ik kon het heel goed zien. zien. Ja. Ja. Ja. ja, perfect plekje. Hey, en is, het, is het een grote zaal? Kon er een hoop mensen in? Nou, 600. 600. Oh ja, een beetje vergelijkbaar ja. met wat we hier in Beverwijk hebben. Maar we, hebben we zijn hier in Zandvoor. Ja, nee, maar even het theater, theater te vergelijken. Ja. Daar hebben ze 500 zitplaatsen. en ja, in, in de Krocht kunnen we 590 ja. mensen kwijt. 590? Ja, ja op nee, is nee, Dat is niet waar. Oh, dat is niet waar, nee, hoor nee, ik dat net. Niet waar. Nee, nee. Hey, Wij worden gewoon uitgelachen. Uh. Ja, ja, hey, ja. Hé, hey, dames, mm. maar, maar jullie zijn eigenlijk aan het woord. Uh, ja. Maak er nou gebruik van. Jullie zitten nou in de uitzending bij, uh, in Zandvoort. Ja, Vers, jullie... vertel, nou eens, vertel nou eens wat jullie <laughs> hebben met Stef. Ja, wat hebben jullie daarmee? Hij weet vrouw Met vrouwen. Wat we met Stef hebben. Ja. Nou, na, na gisteravond een hele hoop. Hadden al, dat hadden we, hadden we, al. we al, maar uh, ja, nu nog meer. Zoals die man op het podium staat en zoals die uh, zijn nummers brengt. En, uh, hij gaat verhaal... onder je huid zitten. Wat Espa, zeg je? Hij gaat, hij gaat onder je huid zitten. Ja, dat geloof ik best Espa. wel. Ja. Uh, uh, het was de, een try-out gisteravond. En, oh. uh, ze waren met z'n op het podium. Stef Bos en, blef. en uh, René van Mierlo. Nee, van Mierlo Een ja, goede gitarist. D66, dat is nog dood, van ja, dat niet? Nee, dat ja. is zijn broer. Oh. Jongens, ja. jongens, jongens, jongens, hey, beetje, een beetje respect ja. alsjeblieft. Ja, ja, oh. Ja, dit was de gitarist, René van Mierlo. <coughs> ja. Oké. Okay. En die schrijft, die schrijft en die speelt ook met uh, Diggy Dix. Oh ja, Diggy Dix. Diggy ja. ja. ja. ja. Rapper is dat, hè? Ja, dat is nou, Ja, hey, Gerry, mijn, mijn, mijn bek ja. valt open dat jij dat weet. Ja, je, je kent me nog niet zo goed. Hey, maar. maar <laughs> ja. Ik denk. Uh... goeiemorgen Ja, hoor, ah, ja, er is weer, hè? Ja, kom er maar bij, aan. Als hij net uh, in, een, uh, in een telefonisch gesprek met, uh, met de afdeling Vladingen. Oh, leuk. De afdeling Nette Zaken zegt. Ja, dames, goeiedag. <laughs> wat, wat gezellig dat jullie aan de telefoon zijn gekomen. Jullie zijn naar Stef Bos geweest. Ja, wat leuk. Ja. Oh, wat leuk. Wat, wat leuk. Hallo. <laughs> ja, nou, hallo. De, drong, de, morning, ja. de mama <laughs> van Harm, hallo. Lieve dames, was het spannend met Stef? Het, ja, het was heel spannend. Ja. En wat was nou het mooiste nummer wat hij zong? Dat je zegt van nou, nou daar was ik helemaal van ondersteboven. Nou, ik rook toch nou. wel witzand eigenlijk. Wij hadden, nou, witzand. Witzand, wit zand, ik hoor toevallig witzand hoor ik toevallig. Uh, ja, hebben we een, een speciaal een, een, een nummer wat, uh, waar wij echt uh, helemaal van, van onder de indruk waren. Dat was het nummer Papa. Die bracht hij zo ja. oh, mooi. Ja, ja. Hij had echt uh, uh, van tevoren een verhaal over zijn vader. Daarna zong hij dat nummer. Ja, dan is het en, anders, hè? Toen het nummer ja. bijna afgelopen was, toen uh, hield hij op van spelen en uh, hij keek omhoog boven, boven het publiek en uh, toen begon hij een gesprek met zijn vader. Oh, mooi. Nou, werkelijk ja. waar, uh, het was een hele... Het was de hele zaal aan het huilen, ja. of niet? Het voor Annemiek. Ja, dus, nou, dat en. De sterfdag van mijn vader. Ja, oh, en morgen ja. is oh, dat, de ja, sterfdag ja. van ja. mijn vader. Ja, oh, oké. Okay. Dus wij, wij zaten allebei met, met, met. Nou, de tranen bleven stromen. Ja, ja. Dat, was, Mooi. dat was echt zo emotioneel. Ja. Ja. Dat doet muziek met je, hè? Dat ja. Is, uh, dat, de, ja, ja, dat, ja. Doet, dat ja. doet muziek. Ik, uh, heeft hij ook iets over zijn moeder gezongen? Want dat heb ik ook gehoord: een liedje over zijn moeder. Hij heeft wel een heel mooi uh, verhaal verteld ja. over zijn moeder. Maar niet ja, gezongen. Niet maar gezongen okay. het, het nummer over zijn moeder heeft hij niet gezongen. Okay. Maar wel een, een, een heel mooi intro voor een ander nummer. Ja. En, uh, hij, ha, want hij zei van uh, je moeder, uh, uh, die, die, daar kom je nooit van los. Ook al ja. is die nagelstreng doorgeknipt. Je ja. blijft een band houden met je moeder... ook al is ze er niet meer. Ja, ja. klopt. Ja. En de, de, hij zegt... dat komt steeds weer terug. En... Mm -hmm. uh, daar had hij... Een, een, een heel mooi verhaal... Van, uh, over zijn moeder. Ja. Maar hij heeft... Uh, ja, overal eigenlijk... een heel mooi verhaal. Het, het, he. ja. het publiek hing gewoon aan zijn lippen. En oh. als hij aan het woord was... dan was het... Uh, tenminste voor mij was het, uh, je vergeet gewoon al die mensen om je heen. En je wordt gewoon op dat podium gezogen. Ja. <tie> en je bent gewoon alleen met, met ja. Stef Bosch ja. op dat moment. Ja. Ja, knap, wat hè? ook heel erg heel mooi was, dat was, was uh, Moe die weggaan niet. Ja, ja, ja. die weggaan weg niet. Prachtig zongen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, is dat uh, Zuid-Afrikaans? Ja. Ja. Ja. ja, dat ja. is uh, nummerkiet, de nummerkietenpap. Nummer Kitty Pie. Ah, dat, ja. ja. ja ik weet ja, niet zoveel van Stef ja. hey, nee, Dames, was het ook zo, dat, want daar ben ik wel ergens nieuwsgierig naar. Uh, bij de beste zangers zong je die natuurlijk regelmatig samen met Miss Montreal. Bijvoorbeeld ja. Laat Me van de uh, Ramsterschaft. Ja, Miss Montreal heeft ook gezongen, ja. Ja, maar, maar was ja. Miss Montreal uh, ook in de uitzending als gast? Nee. Oh, jammer. Nee. Ja, nou, nee maar jammer. even voor de duidelijkheid, hij was niet aan het uitzenden, hij was aan het zingen, hè? Dat ja, ja. ja en het nee. was een try-out, hè? Oh. Ja. Ja. Ook nog erbij. Ja. Wanneer is het draai in? Goed. Oké. Okay. Uh, kijk, uh, ik, ik, ik neem gelijk de regie weer in handen, uh, Dames, we gaan er een punt aan breien. Ik heb een nummer klaarstaan. Die eigenlijk ja. alles vertelt over wat jullie net zeiden. En, en uh, als het gaat om gevoel, dan is dit het gevoel. En uh, dit wil ik jullie graag geven. Nou, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. En ja, en jullie willen dan luisteren. Dankjewel. Doch. Dankjewel. Okay. dankjewel, dankjewel Tot ziens. Tot ziens. Tot ah. ziens.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 Dit is mijn wereld, dit is mijn stem mm -hmm. Mm -hmm. En al klink ik soms gebroken Gebroken en verward Dit is die taal Dit is die taal van, van mijn hart. hart. Dit is die taal van, van mijn hart. Oh. Ja, Stef Bos, De Taal van Mijn Hart. Dit is van het album van mijn parla tot die kaap. En, uh, ja, is het Afrikaanse album en... Ja, daar staan allemaal dat soort uh, nummers op. Maar zo bijvoorbeeld dit nummer dan. En uh, witstand staat ook op dat. Cheryl. Ja ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat is een heel w mooi nummer. Ja. ja, ja, ja. Die staat dus daar ook op, witstand Maar goed, uh, ja. door omstandigheden hebben wij die. Dus Kijk, uh, ik zorg wel dat die weer bij, uh, bij jou komt. Heel mooi. Ja, ik heb uh, nog een... Uh, een uh, dat is weer wat we zijn er toch nog even mee bezig. Een verzoekplaat. En uh, die wordt gedraaid uh, voor... Ja, het is niet te geloven. Voor... Uh, de dames uh, in Vlaardingen, zeg maar. En dan moet ik eventjes kijken of ik hem ook in de praat krijg. Lukt dat, Willem? Jawel. Uh, dit nummer wordt uh, aangevraagd, of is aangevraagd, door Hans van... Hoe heet jij weer? Hans weet? van de Weide van ah. de Challenge. Van de Challenge. Ja, ja. ja uit Hoofddorp kwam die, geloof ik, vandaan. Ja. ja. Nou, in ieder geval, uh, dit nummer uh, moest ik eventjes draaien voor jullie. Uh, oh, hey, wacht even, er staat een briefje, er staat van anoniempje. Sorry Hans. De lips van Mick Jagger. Ik kijk er altijd met volle bewondering naar. Want leuk weet je nummer. wat het is? Ik vind het een leuk nummer. Leuk nummer, ja. ja. Maar het geeft je weer, uh, weer een beetje herinnering. en uh, memory naar toen, zeg maar. Ja. ja. Ik heb, uh, maar als ik naar nou die lippen van Charles kijk, zie ik Mick Jagger zitten. God. Ja. ja. Sprekend. Ja, het, zo, het begon Sprekend met een borstvergroting en moet je nou eens kijken. Zeg wel mijn ja. lippen toch onder mijn snor zitten. Ja, je snapt er niks van. Ja, ik mooi ja. over hem, maar uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb Harry met zijn moeder even naar de keuken gestuurd. Want ja, die, die wil met wel weer... Ja, die wil altijd de boel overnemen hier, maar dat doen we niet. Nee, dat was helemaal gek. Duif van die koekjes af! <laughs> zo. <laughs> Dat mens dat echt, jullie gewoon uh, met twee handen tegelijk in die koekjes eromom. Die pater liep ook naar de keuken, hè? Die, uh, die, oh, is, Als ja, die er ook al? Ja, uh, die komt natuurlijk over paarse. Oh ja, tuurlijk, ja. Maar, maar ik is, wil met jou uh, over pluspunten praten. Ja, ja, nou ja, er is wel iets belangrijks en dat, en dat is in samenwerking met de. Doe het even zo. Ik hoor mezelf uh, niet goed. Oké. Okay. Uh, dat gaat over voorlichting over online fraude. Oh. Daar Hoor je tegenwoordig heel veel ja. over? Hè? Over ja. dus in samenwerking met de politie en de gemeente uh, Zandvoort. Uh, dus senioren zijn vaak het doelwit van uh, online fraude. En, uh, ja. de, dat hoor je heel veel uh, ook inderdaad de laatste tijd. En om ze daarbij te helpen en te herkennen... dat je online, <coughs> dat er fraude is... Uh, heeft Plussum dat uh, organiseert dan een, een, een samenwerking uh, uh, met... Uh, de gemeente en de politie met twee voorlichtingsbijeenkomsten. En dan tijdens die bijeenkomsten wordt aan de hand van interactie, interactieve film... gezamenlijk besproken hoe senioren zich kunnen verdedigen tegen, verdedigen tegen online fraude. Maar dat zijn niet alleen senioren, maar ik denk iedereen wel misschien. Want je herkent het vaak niet, hè? Nee. Ik ben... Uh, Wim? Ja, ik denk niet. Ik, uh, ik hoor... Oh ja, daar komt ook. Ja, doe ik het weer. Ja, we moeten ja. even aan de... Moest even de draadjes Aan de draad, uit, uh, ja, toch. Dus, hey, maar, maar, maar daar is ook een ICT-bedrijf bij betrokken? Nee, het is, nou, is de, de politie, hè? De ja. politie die, die, die, die, die gaat daar ook over. Jawel, okay. maar uh, die, die fraude gebeurt natuurlijk online. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je dan uh, ook iets meer van de computer af moet weten... en wat je daarmee uitspooft allemaal. Nou ja, ik denk ja, wat doen senioren online bankieren bijvoorbeeld. Ja. Of dat je mailtjes binnenkrijgt. Dat je ze zeggen van nou, u heeft een prijs gewonnen bijvoorbeeld. Of u moet contact opnemen met weet ik wat allemaal. En dat je dan een link moet aanklikken. Ja, en ja, dat pop. moet je nooit doen. Nee. Als je een link aanklikt, kom je vaak rechtstreeks in de handen bij de criminelen. Ja. Ja. En dan is het, is het gebeurd al. Hè? Dus, ja. dus je moet dat nooit, nooit, nooit openmaken. Nee, het is ook zo dat een bank die zal nooit... Een bank gaat dat nooit, nee. Die nee, belt je ook niet. Doen. Nee. Nee, nee, nee. Dus uh, daar moet je gewoon uh, uh, heel, heel voorzichtig mee zijn. Dus dat doet de gemeente dus met de politie samen. En dat doen ze dan uh, op maandag uh, uh, 17 april bij Pluspunt. En de tweede bijeenkomst is op 15 mei in de blauwe tram dus dan uh, ja en dat heet dan bijvoorbeeld spoofing or phishing phishing oh, dat zijn ja. Fishing, ja. Hè, dat zijn dat soort dingen komt steeds weer terug. hè? Al regelmatig komen die dingen terug. Ja, je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk uh, in je mailbox... heb je dan ook een spambox. Spam, maar ja, de ene keer krijg je bij een gewone mailbericht... Krijg je, zit die al in de spam. Dan denk ik, hoe, hoe komen ze daarop dan? Ja, geen idee. Wie, wie doet dat? Nou, volgens wie? mij, die meneer daar Weet hij er alles Ja, die af? weet volgens mij ja. veel meer van. Vertel jij van, eens, uh, Willem, uh, wa, wat, wat jij daarover praat jij Deze twee senioren, praat jij er eens even bij? <laughs> ja. Ja, nee, het is um, gewoon. Ik denk dat je gewoon eens even goed uh, moet gaan kijken op, op websites van de overheid. Hè, die dus daar uh, voor waarschuwen, met name. En, en ja, wat, jullie gaven me te laten, de linkjes en zo niet zomaar aanklikken. Nee. Want um, het, het was steeds gekker, namelijk. Want mensen zijn in staat om bijvoorbeeld een website van een bank gewoon compleet te kopiëren. Ja. En dan um, staat er dan: een klik hier om in te loggen. En op het moment dat je erop klikt. Ja, gaat weg, die link, ja. dus die onder die knop zit... Ja. heel ergens anders naartoe. Ja. Dus hoe zeggen ze het altijd? Hang op, bel uw bank en probeer om te draaien. Ja, ja, ja. Ja, maar zo is het, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar het schijnt dus nog weer steeds voor te komen en steeds meer voor te komen. Ja, het was komen. zeker niet minder. Het was ze en nee, het uh, was zeker niet en minder. mensen worden gewoon leeggeplukt. Leeg zeg maar eigenlijk laatst ook iemand zijn hele pensioenpot uh, werd uh, weg, uh, ja. weggehaald. En hey, Gerry, uh, ja. uh, voor de mensen die daar belangstelling voor hebben voor die ja. bijeenkomst, uh, ja. wanneer is het en waar moeten ze zich melden? Nou, dat is dan de eerste bijeenkomst, is op maandag 17 april bij Pluspunt in, in Noord. En de tweede bijeenkomst is op 15 mei ook op een maandag in, bij de blauwe, in de blauwe, tram, de blauwe in de, tram in de, in de centrum. Ja. En ze zijn allebei van half drie tot vier. Dus dat is anderhalf uur. Word je helemaal uh, daar bijgepraat, uh, ja. bijgepraat. En wat je moet doen en wat je vooral niet moet doen. Nou, nee, ik, ik heb al één, he? één keer een, uh, een mail gehad. Uh, ik, moest, ik moest iets van 3400 euro betalen of zo. Oh. Dat heb ik niet gedaan. Nee. Waar Nooit doen het? hè? Waar was dat ervan? Van de belasting. That's my love and that's here And I keep on looking For a reason which is not here Een beetje onderbreken, dat vind ik toch wel jammer. Want we, ja, we zijn natuurlijk midden in het pluspuntverhaal. En uh, we hadden net over, over, uh, over schoppen uh, uit Duitsland en zo hadden we net. En, en handen wangen en, en ik ben het verhaal, heb ik Ja, Het is wel aardig toerisme hier in de stand voor het En dan nou kom ik, kom ik een, een, een Duitsers tegen, een Nederlander en een Belg kom ik tegen. Ja. En dan zegt die Duitser nou, mijn vrouw, die is zo dom. Die is ja. zo dom. Ja. Die heeft nou een nieuwe, een nieuwe BMW gekocht. Ja. Want ze had, niet, ze, had, ze had geen rijbewijs, geen faarschijn uh, va, va, had ze. Zo dom, zegt die ledel. Nou ja, mijn vrouw is ook hartstikke dom. Die, die, die heeft gewoon een, een aannemer ingehuurd. Die heeft een zwembad laten plaatsen in onze achtertuin. Ja. En ze kan niet eens zwemmen, en ze heeft watervrees. Toen, toen, zegt, toen zegt die Belg naar Allah. Maar, maar, maar mijn vrouw is dom, hè. Hij die zit alleen op vakantie. Die neemt een dozijn, komt op mee. En ze heeft geen eens een <lacht> Ja! Je van de ja, ja, we hebben nog best wel een belangrijke oproep. Want ja. het Pluspunt zoekt nog steeds vrijwilligers terug. Gerrie. Ja, zij zoeken vrijwilligers um, uh, als receptionisten en baliemedewerker. Dus bij Pluspunt Noord, maar ook in de Blauwe Tram. Dat ja. is toch moeilijk om, om daar mensen voor te vinden? Of, uh, dat is heel, heel uh, vreemd eigenlijk. Dus als jij uh, je sociale vaardigheden heel veel inzetten mensen wil ontmoeten, hun, hun het woord te staan, helpen... een onderdeel zijn van een team. Je bent uh, goed in plannen, je kan goed overweg met, uh, met de computer. Dan uh, kun je een afspraak maken met, uh, met Pluspunt... en dan kun je bellen met uh, 06-388-11-770. Ik schreef, ik schreef, ik schreef te langzaam, het langzaamheden was nummer. Ja, 06 388 11 -770. En dan uh, kun je een uh, gesprek uh, kun je dan, uh, aanvragen. Je zo ben ik ook begonnen bij Pluspunt. Hè? Ja. Aan de telefoon. Hè? Ook, uh. Maar ik denk dat als je die kwaliteiten hebt... dan verdien je dat goudgeld bij een werkgever. Ja, maar als jij ouder bent... als je ouder dan 65 bent... dan krijg je geen, heb je geen werk meer. Dat hoef je mij niet zo aan te kijken... Nee, maar zo is het. Nee, maar zo is het wel. Op de 61 weet je wel. Tuurlijk, tuurlijk. En eh, vaak, maar, en, eh, vaak zult, en het... Zult, is, uh, in die groep, daar zitten vaak de vakmensen, hè? Ja, die, die, kunnen, de, die, die kunnen hun kennis die ze hebben gehad in hun werkend leven... kunnen ze gewoon voortzetten bij, als vrijwilliger. En vrijwilligersorganisatie, pluspunt onder andere... zijn heel erg blij met mensen uit het bedrijfsleven. Ja, maar je, hebt, je, zijn, het over, je hebt het over hè? mensen die gepensioneerd zijn. Eh, ja. Of tegen hun pensioen aanzitten, maar... Ja, tegenwoordig als je boven de vijftig komt, je hebt geen werk meer. Dan ben je al weg, ja. ben je weg, ja. ja. ja, ja dus maar dan, maar ik ken iemand die, ja. die is na dat hij met pensioen gegaan is... is die een, een, een, een kwalitatieve, ontzettend goede en welgevierde fotograaf geworden. En die werkt nu tegenwoordig bij nieuws.nl. oh jee. Ja, oh, dat ja, kan ja, ook, ja. hè? Dat mannetje is zo klein, echt ja. waar die fotograaf zo klein... hij is naar kleiner dan zijn eigen een duim. En Weet je hoe dat, dat begonnen is, dat uh, fotograferen Ik ben zeer benieuwd. Uh, op de A9, op de A1 en op de A2, regelmatig geflitst. Daar, ah. begon het mee. daar begon het mee. Dus ah. eigenlijk te hard van stapel lopen met fotografeer. Ja. ja. En dan bekeur je het ene, bekeuring. En dan ja. ja. Maar daar leer je wel van, dan leer je goed belichten en zo. Nee. Ja, klopt. Ja. Maar zo ben ik, ik deurwaarder geworden. Ja. Want het hoeft niet altijd van één kant te komen. Van ik. <laughs> Ja. ja, zo is dat helemaal. Gerry, had je, had je een je op paden? Nee, dit was mijn uh, bijdrage aan. Uh, Oké, okay. nou, het, dus uh, nu intussen, uh, ja. intussen is het uh, hier in Zandvoort, in, uh, in de Warme-regio van de wijk, zeg maar, uh, op bijna vier minuten voor elf stukje muziek, nog maar eventjes. No, ik, ja? Hallo. Hallo, ja. Neem ja. maar even plaats, neem maar een glaasje bisschopwijn, want we hebben nog drie minuten. Ja, dat, dat, dat, dat dacht ik al. Ja. Maar ik wil toch even de luisteraars zeggen: Goeie, boy, Ja, mooie, goeie, Ja, Dat, dat, dat je ja, ja, ja, hier weer in de studio aanwezig mag zijn. Ja. Heel leuk allemaal. Maar je komt net uit de keuken, zeg ik, hè? Ja, Harrem Zitten er nog zicht... koekjes in het rommel? Nee, dat hebben we allemaal opgevreten, zeg ik. Nee, maar uh, Harm oh. en zijn moeder zitten nog in de keuken. Lekker laten dus ze zien, heel fijn dat ze er zijn heel rustig vanmorgen. Ik vind ze zo rustig. Ja, ik heb, ik heb ze van die snoepjes gegeven met die smileys erop. Ik zeg dat die zijn lekker, smarties. Oeh ja. Mok, ik wou ja. straks even over Pasen praten. Ja, heel fijn. Doe ik nog even een stukje muziek. Girard. Eh, ja, okay.